Het kabinet heeft besloten dat ook zij, naast het personeel van verpleeghuizen, zo snel mogelijk een prik moeten kunnen krijgen, zegt collega Wilma Borgman. Ministers Hugo de Jonge en Tamara van Ark, die hebben met uh, Diederik Gommers en uh, Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg afgesproken dat ze maandag duidelijk maken hoe snel het kan. Het kabinet wil eerder dan vrijdag en dat werken de ziekenhuizen nu dus uit. En dat is misschien wel eerder dan 8 januari, de datum die steeds genoemd werd als eerste prikdatum. De ziekenhuizen weten nog niet of dat lukt, maar zijn wel blij met de voorrang. Veel personeel zit zelf thuis met corona gerelateerde klachten terwijl ze hard nodig zijn op hun werk. In Schiedam is vanochtend een flink ongeluk gebeurd op een trambaan. Een auto scheurde over de rails, tolde rond, raakte het hek langs de trambaan en botste tegen een boom. De zes mensen in de auto konden er zelf uitkomen maar raakten wel ernstig gewond. Het is niet duidelijk waarom de bestuurder over de tramrails reed. Voor de politie had hij geen alcohol op. Bij een brand in Dronrijp in Friesland zijn drie mensen gewond geraakt. Twee van hen moesten naar het ziekenhuis. Het gebeurde op een zorgboerderij waar kwetsbare mensen wonen. De bewoners zijn erg geschrokken, vertelt de burgemeester van het dorp. Het wordt hen natuurlijk ontzettend akelig om zo dat nieuwe jaar te moeten, ze moeten beginnen. De grootste zorg is nu hoe het komt met de twee bewoners die in het ziekenhuis liggen. En in een dorpje in Frankrijk is eindelijk een eind gekomen aan een enorm illegaal feest dat al op Oudjaarsdag begon. Vanochtend om 7 uur ging de muziek uit. Er is inmiddels een grote politiemacht daar op de been. Er zijn ook al een paar honderd boetes uitgedeeld aan deelnemers... omdat ze geen masker droegen, omdat ze deelnemen aan een illegaal feest. Maar het kwam ook tot schermutselingen. Er zijn drie politieagenten gewond geraakt. En er is een auto van de politie in brand gestoken door de deelnemers aan de rave party. Inmiddels hebben al meer dan 1200 feestgangers een boete gekregen. De feestgangers zeggen dat ze het zo lang vol hielden... omdat ze af en toe hun dutje deden in de auto... en er genoeg kraampjes waren om wat eten of drinken te halen. Het weer, het is bijna overal droog. Er staat niet te veel wind, langs de kust nog kans op zon... en het is een gaatje of vier. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file bij de werkzaamheden aan de Afsluitdijk op de A7... van Horen naar Zürich. Tussen Den Oever en Zand is de vertraging een half uur...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 Ze ging hier de buren, ja, zuster, Jezus nee, te laten we allemaal doen wat we willen. Zonder te schreeuwen en zonder te gillen. Doe wat je het liefste doet. Ja, ja zusten, nee, Jezusten. Dat is het altijd goed. Ja, zusten, Jezusten. Ja, zusten, Jezusten, ja, zuster, Jezusten. Nee, ja, zuster, nee, zuster. Ja, zuster, nee, zuster. De geschiedenis van twee oude mensjes.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 En wij gaan zo door, wordt het album te klein Weet je nog wel, oudje Toen werd hij van ons weggenomen Weet je nog wel, oudje Er is nog één kiek bijgevallen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 Welkom bij een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en iedere zondagochtend hoort u mij tussen 9 en 10... met een reisje terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70... En dat doen we met alleen maar mooie Oud-Hollandstalige muziek. En ik bedank natuurlijk nog even scoredraar. Ook vandaag weer voor het beschikbaar stellen van al deze mooie Oud-Hollandstalige muziek. En natuurlijk als onze herkennismelodie hoort u Louis David met Weet je nog wel oudje? Opname 1938. Het komende uur weer een hoop mooie Hollandstalige muziek. Zometeen onderweg Tom Manders, beter bekend natuurlijk als Doris. Veel gedraaide platen dit programma. Ook Lou Bandy komt eraan. Er is die vet van Doorn. Daar bij die molen. Ik weet een heerlijk plekje grond. Daar waar die molen staan. Waar ik mijn allerliefste vond. Waarvoor. lompen en oude metalen verkoop ze goud, want de prijzen dalen. Er geeft niemand zo'n hoge prijs als ik. Voor uw oud koper, uw ijzer en uw blik. Ik kom het voor niks van uw zoldertje afhalen, uw oude lompen. En oude metalen, een stuk stofzuigerslang, rolboemetjes behang, staan nutteloos te treuren in uw passie op de gang. En een uitgerekt corset ligt naast een oude pet, gezamenlijk te wachten tot ze op straat worden gezet. Hier helpt geen CWH. Ik doe het met permissie, ik stop de hele handel op mijn bakfiets in een kistje. Wie heeft er nog lompen en oude metalen? Verkoop je gauw, want de prijzen dalen. Er geeft niemand zo'n hoge prijs als ik. Voor uw oudkoper, uw ijzer en uw blik. Ik kom het voor niks van u dat je afhalen. Uw oude lompen en oude metalen. In een schuur op een balkon hingen een oude trouwjapon nog slechts een schim van wat ze was toen de tijd begon. Maar ze deed nog steeds koket tegen een valkenpotjeket. Die daar was opgehangen aan een sisserbed Daar wou geen mens toen nog een stuiver meer vergeven Maar daar kon Doris toch nog een poosie goed van leven Wie heeft er nog lompen en oude metalen Verkoop ze gauw, want de prijzen dalen Er geeft niemand...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 ik heb een zwak dames en heren voor het fotograferen, die voor mijn lens wil poseren. We zorgen die pret, we zorgen die pret. Die hang ik uit vriendschap van boven mijn bed. Maar ik van u een foto. Ik zoek een stel jonge mensen. Die geven willen. lenzen. Wat zou ik maar That's what Dit juist deze kleur, die karakter verraadt, maar ik van u... ...van Lou Bandy met Mag ik van u een foto? En daarvoor hoorde u Doris met Lompen en Metalen. En de volgende artiest is Kees Brussen, geboren in Rotterdam op 26 februari 1925... ...en overleden in Laren op 9 december 2013 was een Nederlandse acteur... ...film- en toneelgebied, filmregisseur, scenario-schrijver en... Uh, Combineerde combineren het werk met radio, televisie en reclame. En zo ook deed hij af en toe liedjes zingen. Waaronder de volgende plaat. Keesbrussen met Vrouwen. Vrouwen, vrouwen. praat me niet van vrouwen. Zo snoezig en zo poezig. Maar beslist niet te vertrouwen. Daar komt er een met ogen als juwelen. Je zou verhuizen.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 En nou, zolang er nog een vrouw vrouwbaard bestaat Zolang zing ik nog met een hart vol bittere haat Vrouwen, vrouwen, zwijg me over vrouwen Zo liefjes en naïefjes, maar jee, niet te vertrouwen Daar komt er een zo blank en onbeschreven Je wil haar wel desnoods te heen Alleen. Dan ben ik kluizenaar. Ik heb een baard met klitten en zeven beren, mannetjes beren, om mij heen. Ik zit heel somber in de maaneschijn te gedlomen. Ik leef van sprinkhanen en bramen.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 luistert naar Zandvoort uit Zandvoort, met Mario Zandvoort. Na die mooie... Zit ik weer Zondagochtend reis je terug in de tijd aan de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. Ik hoop dat u kerst een beetje leuk hebt gehad. Aangezien er maar drie mensen op bezoek mochten komen volgens de officiële regels. Want we zitten natuurlijk in, in een corona-lockdown. En als het allemaal meezit, dan uh, gaan we vanaf januari beginnen. Hier in Nederland met het uh, vaccineren van de mensen, want... Uh, ja, we zijn er toch allemaal een beetje klaar mee. Hè? Alleen helaas, corona is nog niet klaar met ons. Anderhalve meter afstand en verplicht een mondkapje dragen... als je de publieke ruimtes binnenkomt en natuurlijk de winkels ingaat. Dus uh, ja, ook kerst was een beetje ja, niet zoals het waarschijnlijk altijd zou gaan. Dus uh, ja, laten we hopen dat het volgend jaar allemaal beter wordt. We dit jaar langzaam kunnen afsluiten met een van de vreselijkste jaren... die we mogen, hebben mogen meemaken. Muziek, dat helpt altijd een klein beetje, denk ik toch persoonlijk. Bij mij in ieder geval wel, misschien bij u ook. Mooie muziek, gezellige muziek en dat brengt toch weer een beetje sfeer in deze nare tijden. Wat dacht u van uh, Willy en Wilke Alberti? En het nummer is uh, oorspronkelijk, uh, wat ik voor u gedaan heb, de glimlach van een kind. Jaren 60, ik meen 1968, moet ik even spieken, is het nummer uh, gemaakt door... Uh, ja. Willy Alberti. En hij heeft het in 1995 met zijn dochter samen nogmaals gezongen. En toen kwam hij ook in de megatop 50. U hoort ze nu samen: Willy en Willeke Alberti. Met de glimlach van een kind. Jij bent zover. Een stukje mee. Het werd eruit. Verbreid die zijn Schuimwekkend Veel plezier, veel plezier, maar gaat ze naar, gaat ze naar de kuiden niet, niet, dan brengt ze meestal puin aan huis, wat zeep en zo. Sape en soda. En daarvoor hoorde u een plaatje van Willy Alberti en Johnny Jordaan met Moeder. Ik kan je niet missen. En de volgende artiest is Sylveen Albert Poons, geboren in Amsterdam. 21 februari 1896 en aldaar overleden op 26 november 1985, was de Nederlandse toneelspeler en zanger. En als zoon van de zanger Salomon Poons en actrice Elise van Bienen, was de jonge Sylvain Poons min of meer voorbestemd voor de planken. En dat net als zijn oudere zuster Fanny Ella, die beter bekend werd onder de naam Fanny of Poons. En hij buteerde, debuteerde als figurant bij Condot uh, en Poonse gezelschap... genaamd de directeuren van de plantage Schouwburg. En na de oorlog trad Poons erop in een groot aantal stukken op het toneel en op televisie. En toen hij wat ouder werd speelde hij vaak de Joodse Schlimo, zoals uh, Abraham Mossel in de televisie ziede, De Kleine Waarheid. Hoewel hij eigenlijk al niet uh, veel meer in theaters te zien was... speelde hij in 1966 toch een, een groot 50-jarig jubileum. En nu wordt Sylvijn Poos met Ketel Binky. Toen wij van Rotterdam vertrokken, met de Edam een oude stuit. Met kakkerlakken in de midschips en rattennesten in het vooruit. Toen hadden we een kleine jongen als Ketel Binky bij ons aan boord. Die voor de eerste keer naar zee ging en nooit van haaien had gehoord.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 Het net een brokje van hoop, die straatjongen uit Rotterdam. Bam, bam, bam, bam, Wanneer hij s'avonds in zijn kooi lag, bam, bam, en na zijn schouwen bam, bam, eindelijk sliep, bam, bam, dan schold de man die bam, wacht de kooi had, bam, bam, omdat hij om zijn moeder riep. Toen is hij op een mooie morgen, was in de stille oceaan, terwijl ze brulde.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 Keer, als ik verwachtte alles met je te bereiken, kwam weer de wind en blies me weg als een veer. Als de dag van toen hou ik van jou, misschien oprechte en bewuster trouw. Want toch steeds weer is een dag zonder haar, een verloren dag met stil verlangen naar een dag als toen.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 als de dag van toe hou ik van jou mis geen en bewuster trouw. Want toch steeds weer is een dag zonder haar. En verloren met stil verlangen weer een dag als toen, waarop ze zijn. Pikraft met roze geur en manenschijn. En daarvoor hoorde u Reinhard mee. Het als de Dag van Toen. CFM Zandvoort, lokaal omroep vanuit Badplaats Zandvoort. Iedere zondagochtend neem ik u mee op reis. Terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En op zaterdag wordt het programma herhaald. Dus het hele weekend Zandvoort uit Zandvoort op de radio. Is toch altijd wel leuk al die mooie oud-Hollandstalige muziek. Die je eigenlijk vrijwel nergens meer hoort, hè? De volgende artiest is Dimitri van Toren. En officieel heet hij Jan van Toren. Geboren in Breda. 16 december 1940 en overleden in Reusel op 21 maart 2015. Was een Nederlandse zanger en kleinkunstenaar en heb een heleboel leuke liedjes gemaakt. Grote hits waren onder andere Hey Kom Maan uit 1973. Je bent de mooiste uit 1976. En in 1989 Hey Kom Maan nog een keer overgedaan. En er staren steeds meer mensen naar de hemel. Dat was in 1991. En een uh, plaatje wat hij in 1973 maakte om precies te zijn uh, kwam hij uit op 600. In oktober 1973, in de Daverende 30, op nummer 6 kwam hij binnen, hij heeft twaalf weken in de lijst gestaan. U hoort nu Dimitri van Toren met een lied voor kinderen. Dit is een lied alleen voor kinderen Het is gisteren gemaakt Omdat ze morgen uitgespeeld zijn Een trap huis wordt nu een speelplaats een lied dat zingt geeft ze de ruimte, een lied dat dachtol in de zon. Over dichtbij zijn de polders, een liedje zomaar andersom. Over een stad die oudoverij was, met een muzikant op de markt. Een levensgrote speeltuin over de vogels in het park In de straten, op het plein, ongestoord kom je erheen, plan. de stad zou helemaal van jou zijn. Ergens hoor je kinderen tellen, je telt mee 8, 19. Je hoort na al die jaren wie die te weg is, is gezien.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 gezang is haast verstomd. Didi Didi die, die di die, die, die,